Reddingswerkers zijn wel op zoek naar overlevenden in de woonwijk... vlak naast het vliegveld waar het toestel is neergekomen. De Britse koningin Elizabeth heeft vanmiddag zo'n drie uur meegevaren... in een grote botenparade op de rivier de Theens. Het was een van de hoogtepunten van de viering van haar 60-jarig regeringsjubileum. Tijdens de elf kilometer lange tocht dwars door Londen... stond de koningin te zwaaien op haar koninklijk schip... samen met haar man prins Philip, prins Charles, zijn vrouw Camilla... en de prinsen Harry en William en Kate...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 Al-Shabaab is gedieerd aan Al-Qaeda en pleegt behalve in Somalië ook aanslagen in landen als Nigeria en Kenia. Het weer vanavond grotendeels droog, maar vannacht komt er vanuit het westen opnieuw regenland binnen die vooral s ochtends valt. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Voor alle voetballiefhebbers een slim 1-2tje bij weekamp.nl. Mooier voetbal en heel veel voordeel op televisies.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. De grote vakantie komt er alweer aan. En wat staat er natuurlijk bovenaan de paklijst? De TomTom, de Garmin, de Mio of een ander gps-systeem. En dat apparaat moet verhitte ruzies en schreeuwende kinderen voorkomen op de achterbank... naar weer een gemiste afslag op de periferiek van Parijs. Maar zijn wij mensen echt zo slecht in het vinden van de weg... Nee, zeggen onderzoekers, de mens is juist uitgerust met een superslim gps-systeem dat ons keurig netjes van A naar B loodst. Labyrinth neemt u vanavond mee op reis in dat gps-systeem in ons hoofd. Straks hoort u hoe onze hersenen voorkomen dat wij dagelijks verdwalen en hoe vogels dat eigenlijk doen over tienduizenden kilometers afstand. Moeiteloos vinden zij hun weg, maar hoe? Dat hoort u allemaal komend uur, maar we gaan beginnen met Richard van Delft. Hartelijk welkom. Dankjewel. U heeft een, uh, nou ja, hoe, hoe zou ik het noemen? Een, een aandoening? Een, een ziekte? Een, een afwijking? Een, een dingetje? Een dingetje, ja. ja een afwijking. Nee, het is, het is, ik, ik heb het elke dag. Het is niet, ik, ik, ik leid daar niet onder. Ik, uh, ik heb het mijn eigen gemaakt. Een, een afwijking is als je iets hebt wat, wat de meeste mensen niet hebben. Dus die ja, maar dan is het klinkt luid... het gelijk weer zo, uh, ja. zo medisch en zo. Ja, dat, dat weten we eigenlijk niet. Laten we eerst eens luisteren wat u precies heeft. We hebben het, we hebben het op band gezet. Frederik Melman is een stuk met u gaan wandelen. En dan horen de luisteraars vanzelf wat eraan mankeert. Even kijken hoor. Dan lopen we de straat uit. Want we lopen hier door jouw straat. Klein, smal straatje. Auto's, bomen langs de kant van de weg. En we naderen nu een kruispunt. Ja, de weg die, die voor ons ligt, die loopt... Uh... Van, uh, van west naar oost. We gaan nu linksaf. En we lopen nu terug naar de straat. Naar het punt waar we net vandaan komen. En deze weg loop je heel vaak, toch? Deze weg, uh, ja, ik woon hier. Ik, uh, ik fiets hier heel vaak. Ik rij hier vaak met de auto. Hier is het punt waarop dezelfde straat waar we net stonden... een kwartslag gedraaid is. En dat gebeurt nu? Het gebeurt daar. Eigenlijk hier. Even teruglopen. Waar gebeurt het? Hier. Daar, daar is de straat nog uh, normaal. Die. En die staat anders. Dit is een hele rare bocht. En die, het is eigenlijk een soort driehoek wordt het. Het, is een, uh, het zijn twee straten die bij elkaar komen. En met een schuine weg aan elkaar verbonden zijn. Ja. En in die bocht... Daar zit die draai. Dat is hier. Dus alles, alles ziet er anders uit. Het is heel moeilijk uit te leggen, want uh, het is een, een draai in mijn hoofd. Het draait altijd precies 90 graden. Gebeurt het altijd als je hier komt? Het is er elke dag. Ik heb het altijd. Altijd op dezelfde plekken. Het is alsof je op een landkaart staat, zo moet je je dat voorstellen. Je staat zelf op een landkaart en die landkaart die draait een kwartslag. Terwijl jij erop staat. Dat is wat er gebeurt. En dat gebeurt in mijn hoofd. Mijn hele landkaart in mijn hoofd, die klikt een kwartslag. De wereld draait dus een kwartslag naar rechts. Dus als wij een kwartslag naar links draaien, dit is dan nu ons nieuw perspectief. Nee, wat jij doet, is zelf draaien. En daar zit het onbegrijpelijke ook in. Want kijk, dan zou je zeggen, van nou, als je dus draait, dan is de wereld een kwartslag gedraaid. Nee, jij draait, de wereld blijft staan. De wereld draait toch niet met je mee als je zelf een kwartslag draait? Nee, maar is dat niet hetzelfde gevoel? Of de wereld draait naar rechts of jij draait naar links. Alles is wel ten opzichte van elkaar verplaatst. Nee, het is absoluut een ander gevoel. Het... Leg uit. Nou ja, het, wat jij doet is draaien. Jij gaat een kwartslag draaien, ik niet. Ik blijf stilstaan. En met mij draait de hele wereld. En dat gebeurt in mijn hoofd. Mijn, mijn oriëntatie, mijn kaart in mijn hoofd, die draait een kwartslag. Als ik op een plek zou zijn in, in, waar ik nooit eerder geweest ben... En die wereld draait, dan voel ik me ontheemd. Dan kan ik uh, mijn oriëntatie soms kwijtraken. En uh, dan, dan weet ik niet meer uh, bijvoorbeeld uit welke straat ik gekomen ben. Omdat de straat waar ik uitgekomen ben, die is een kwartslag gedraaid. Dus als ik me om zou draaien, dan, uh, dan, ja, dan, dan voel ik me uh, ja, gedesoriënteerd. Dan weet ik niet meer de weg. Als die wereld een kwartslag gedraaid is is mijn beleving van die plek ook anders. En het is vooral het gevoel dat ik erbij heb. Dat, dat vind ik het, um, het meest vervelende. Dat ik me niet prettig voel in een wereld die uh, een kwartslag gedraaid staat... ten opzichte van hoe die in mijn herinnering of hoe ik me het, het, het beste voel. Maar het blijft wel dezelfde boom die voor ons staat. Het blijft dezelfde auto, het blijft dezelfde straat. En toch voelt het anders. Ja, nou, het is niet alleen een gevoel. Het is ook zo. Het is ook een andere straat en ik weet ook dat die anders is. En bij elke stand hoort ook een beleving, hoort een, uh, een herinnering. Ik kan Van elke plek kan ik, uh, zeg maar twee, uh, uh, kan ik op twee manieren beleven. Als mijn huis gedraaid staat een kwart slag, dan heb ik andere herinneringen aan het huis uh, dan dat die anders zou staan. Als mijn huis een kwartslag gedraaid is, dan, uh, dan ben ik ineens weer in het huis van mijn tante. Hè? Want ik heb dat huis van mijn tante ooit gekocht en ik woon er al 25 jaar. En als het huis gedraaid staat en ik loop het huis in, dan is het ineens weer het huis van mijn tante. Zo, zo sterk is dat. Dus Nee, dat is het huis van mijn tante. Hey, daar, uh, daar lag mijn oom, die lag uh, ziek op bed. Hè? Die lag beneden in de woonkamer. En, uh... Je ziet die oom alleen liggen als dus inderdaad de wereld een kwartslag draait. Ja, ja. Ja. Dat gebeurt er zelfs in je huis. Dat, je ja. huis kan draaien. Ja, maar ik, ik woon al zo lang in het huis dat ik, dat huis, dat ben ik op een bepaalde manier gewend. Die staat zo. Die staat niet anders dan zo. Dus als die dan anders staat, als me dat gebeurt, als ik een keer, uh, weet ik niet, s'nachts naar bed kom... Of, uh, dan, dan, ja, dan zie ik ineens weer het huis van, uh, van die tante en mijn oom uh, voor me. Ja. Oh. En, en, en zijn er eigenlijk specifieke plekken waarvan jij weet, nou ja, daar gaat het vast draaien? En wat zijn dat dan van plekken? Vooral dit soort plekken, vooral plekken waar wegen schuin lopen. Die, die straat hier, die loopt in een bocht. Ja, dit is gewoon een verdomde bocht. Dit is een, dit is een rotbocht. Dit is hier, hier gebeurt het uh, ja, elke dag. Als we nu hier doorlopen en we gaan linksaf, dan, dan klikt die wereld, klikt om. Ik weet bijna al precies waar het gebeurt. Zie zien hem verspringen? Ja, ja, en ik kan het ook oproepen als ik hier sta. Zeker ook omdat ik hier rechts van me heb die weg staan. En als ik me dan oriënteer, even kijken of het lukt. Ja, daar gaat hij. Hé, je doet het nu? Ja, nu doe ik het. Ja, nu is het anders. En terug? Ja, nu gaat hij terug. Ja, nu staat hij weer normaal. <lacht> <lacht> kan als het ware aan en uit zitten. <lacht> ja. ik ging naar de Achterhoek. Op vakantie. bij familie met mijn neef, daar kwam ik graag. Daar was, uh, was het rustig, daar was het stil. Was het, uh, ja, ik, ik kwam daar ontzettend graag. En daar reden we dan met de auto naartoe. En als we dan die straat in reden, dan zag ik al dat het, ja, dat het gedraaid stond. En dat vond ik uitermate vervelend uh, als kind. En dan, uh, ja goed, dan, dan, dan ging ik daar wel naar binnen. En dan had ik eigenlijk het gevoel van ja, mijn vakantie is nog niet begonnen. Hè. Ik ben nog niet bij, bij die neef waar ik zo graag wil zijn. Omdat, uh, omdat de wereld anders was. En zodra er dan een moment was, dan uh, ging ik naar de wc. En dan ging ik daar uh, rondjes draaien, mijn ogen dicht. Heel hard met mijn hoofd schudden of rondjes draaien. Net zolang tot die wereld weer gedraaid was. En dan kwam het ook nog wel eens te worden. Dan kwam ik de woonkamer in en uh, nog een beetje duizelig van, uh, van dat draaien. En dan klikte het weer terug. Ja, dat was, dat was uh, heel vervelend. Was er nooit iemand die zei... Wat doe je toch al die tijd in de badkamer? Nee, nooit gehad. <laughs> nee, nee, ik deed de deur op slot. Ja, ik deed de deur op slot. En dan was een badkamer nog prettig, want dan kon ik rondjes draaien. En op een wc, dan kon ik het alleen met mijn hoofd. Dan kon ik me de wanden vasthouden. En dan, want ik, ik moest behoorlijk tekeer gaan. Ik moest echt behoorlijk mijn hoofd schudden. Dat was, dat was echt uh, om dat weer terug te krijgen. Omdat je, uh, ja, je wil je oriëntatie ontregelen. Ja, ik kan me daar wel een gevoel van eenzaamheid bij uh, herinneren. Ik heb er nog nooit over gesproken met iemand. En ik zou het nu helemaal te vertellen en het helemaal uh, voor te doen hoe het gebeurt. Ja. Waarom heb je er nooit met iemand over gesproken? En als kind ben je daar uh, buitengewoon flexibel in. Je, je ervaart alles als normaal. En ik ervaar dit als normaal. Want je hebt dit al vanaf dat je een kind bent? Ja, vanaf, vanaf, uh, vanaf de dag, vanaf het moment dat ik me daar bewust van ben, tot, het moment, tot, tot nu. En dit blijf ik de rest van mijn leven houden. Het gaat nooit meer over. Dat, dat ontheemde gevoel wat ik als kind had, dat heb ik niet meer. Het is nu meer, uh, ik, ik zie er wat meer de grap van in. Ik denk, hé, hey, kijk nou eens, het staat anders. En als ik op een plek ben waar ik uh, weinig kom en dan ineens uh, zie ik, oh god, ziet dat er zo uit. Oké, okay. hey, het is een kwartslag eruit, wat grappig. En dan meestal klikt het weer terug, ik ben er niet meer zo, uh, ik voel me er niet meer zo rot bij. Niet, niet, in ieder geval niet meer zoals kind. Ik vind het nog steeds niet leuk, ik vind het nog steeds vervelend. Maar ja, het is mijn eigen geworden en ik, uh, ik kan het veel beter nu aan en uit zetten... door mijn ogen dicht te doen, een herinnering oproepen, hoe was het? En dan, ploep, klikt het weer terug. <laughs> ja, verder is alles normaal. Een bijdrage van Frederik Melman. Richard van Delft is hier te gast in de studio, u hoorde hem al eerder... Uh... En ook de gast is Cyril Penhaerts, hoogleraar neurobiologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Richard, uh, je zei net dat je er nooit eerder over hebt, hebt gepraat. Ja. Dus het, is, het is moedig dat je, dat je nu hier naar de studio bent gekomen om het erover te hebben. Ja, het, is, het, is, uh, het hoort bij me. Het is niet zozeer moedig, het is meer... Uh, ik heb het ooit eens een keer aan mijn broer verteld, kan ik me herinneren. En die keek zo raar. Ja, mensen snappen het niet. Het is ook heel raar. Het is heel moeilijk om, om te begrijpen. En eigenlijk uh, dat, dat onbegrip heeft me ertoe uh, geleid dat ik daar nooit over gesproken heb. En, en kennelijk kun je er ook zo mee omgaan in het dagelijks leven? Heb je manieren gevonden waardoor het niet echt een, een nijpend probleem is? Nee, ja, dat heb ik wel moeten leren. In die reportage hoor je ook wel duidelijk dat er verschil zit tussen hoe het nu gaat en hoe ik het als kind deed. Als kind moest ik echt uh, ja, heel hard met mijn hoofd schudden om dat weer terug te uh, klikken, hè, omdat ik me dan niet prettig voelde. En nu, uh, ja, nu, nu kan ik dat aan en uitzetten zonder met mijn hoofd te schudden. Dus dan, ja, dan, dan ben ik me er ook niet meer zo van bewust. Hoe ben je hier naar de studio gekomen? Uh, is, is dat makkelijker gegaan of ben je hier ook verdwaald? <laughs> dat is grappig, ik reed net de terrein op. En ik ben hier wel eens bij het museum voor beeld en geluid geweest. En uh, dat, dat staat in mijn herinnering op een bepaalde manier. En toen ik hier de ter, terrein op reed... Uh, klikte het ineens weer terug naar uh, ja, hoe ik dat gewend ben. Maar iedereen verdwaalt hier, hoor, op het Mediapark. Dus nee, dat op nee zich... nou ja, het is, het is geen verdwalen. Ik ben, ik ben niet, ik ben niet uh, heel slecht in wegen. Ik ben ook niet heel goed. Ik ben heel gemiddeld. Ik bedoel, het, het, het is niet zozeer dat ik uh, altijd de weg kwijtraak. Maar uh, ja, de omgeving hier is voor mij verder vreemd. Dus of die nou de ene kant op klikt of de andere... Uh, met de borden en de omschrijving uh, uh, uh, op de brief vind ik de weg wel. Dat is, dat is anders als ik uh, uh, thuis, nou ja, daar, daar ben ik het gewend. Daar ken ik de beide werelden goed. Dus daar kan ik me goed in, uh, in manifesteren. Als ik op vakantie ga, dan uh, ben ik op een plek waar ik nooit eerder geweest ben. Daar kan ik dan bijvoorbeeld twee weken blijven. En dan kan het zijn dat ik uh, s'nachts uh, wakker word... en dat het dan ineens helemaal gedraaid is. Ja, dan kan ik de weg kwijtraken in het huisje. Dan moet ik echt opnieuw oriënteren van... Maar was ik alweer de wc. Dan moet ik dat, uh, ja, dat kost me behoorlijk moeite om de wc weer te vinden. Jij hebt contact met ons opgenomen, een van de dingen die daar volgens mij aan ten grondslag lag, was, was dat je benieuwd was of andere mensen dit ook zouden hebben. Uh, ja, ja, ja, ik heb er nog nooit iemand over, uh, over gehoord. Ik, mensen proberen doen wel hun best om, uh, om na te gaan. Goh, heb ik dat ook? Heb ik dat ook? Ja, ik heb het wel eens als, als ik in een winkelcentrum loop, zeggen mensen dan. En dan ga ik een winkel in, dan ga ik winkelen, dan kom ik naar buiten. En dan weet ik niet meer of ik er nou naar links moet of naar rechts. Uh, dat is ook een vorm van desoriëntatie. Dat komt omdat als je een winkel ingaat aan je linkerhand en je gaat daar winkelen. dan vergeet je uh, je navigatie hoe je die winkel ingekomen bent. En dan ga je weer naar buiten en dan moet je je, uh, ja, je film terug laten draaien. Dan nou, ging ik nou naar links binnen of naar rechts. En dat, dat is een, een, een veelgehoorde reactie. Maar. Um, wat ik heb, dat heb ik echt nog nooit gehoord. En, het is uh, ook moeilijk voor te stellen. Ja. Mo mo moet ik eerlijk zeggen, als jij zegt, ja, mijn wereld draait de hele tijd. Ik neem, het, ik neem het aan, maar denk tegelijk ook van... ja, ik kan me er eigenlijk niet zo ontzettend veel bij voorstellen. Nee, nee nou ja, zo, dit, dit is nou precies de reactie die de meeste mensen hebben. Dus ja, waarom zou ik dat nog uh, aan, aan anderen vertellen? Cyril Penarts, mm -hmm. nou, neuroloog, dus, dus echt, echt wel iemand die je hoop heeft meegemaakt... Uh, qua dingen in het hoofd. Ja. Ooit, ooit zoiets gehoord? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Niet precies uh, zoals jij het beschrijft, uh, als ik jij mag zeggen. Um, er zijn nog wel andere gevallen die ook heel zeldzaam vaak zijn. Zoals mensen die uh, bijvoorbeeld is beschreven dat die aan een soort milde epilepsie lijden en meer een out-of-body experience krijgen. Dus wel een verandering van perspectief, maar ook dat ze zichzelf. Uh, bijvoorbeeld vanuit een hoek van de kamer zien. Uh, of van, dat ze eigenlijk uh, vanaf het plafond op zichzelf neerkijken. Um, en daar is wel wat onderzoek gedaan waar dat in de hersenen dan vandaan komt. Maar bij jou ben ik ook echt benieuwd... Um, uh, hoe je eigen positie, of die eigenlijk meedraait... als je beeld 90 graden draait. Of dat, um, of dat je eigenlijk wel het besef hebt dat je op je eigen plaats blijft... maar dat het straatbeeld vooral draait. Nee, ja, ik, ja, ik blijf wel op de kaart staan. Ik, ik, ik, ik verander niet. Je ziet het ook niet aan me. Het gebeurt. Is deze okay. studio ja. al constant nu, tijdens dit gesprek? Ja die, blijft, ja, die blijft al constant. Ik zou deze studio niet kunnen draaien, zomaar. Omdat ik hier nooit geweest ben. Ik zou het misschien kunnen doen als ik daar een hoek ga staan... en ik ga er heel hard met mijn hoofd schudden. heb je kans dat hij draait, ja. Maar daar moet ik echt heel veel moeite voor doen. Het is bijna vervelend als wij allebei zeggen van nou, nooit eerder gehoord en dan kan me er niks bij voorstellen. Ja, nou, wat ik al zeg. Dus ja, waarom zou je mensen daarmee vermoeien? Ik bedoel, de aanleiding uh, dat ik hier naartoe gekomen ben, heeft me er ook toe aangezet om er wel met mensen over te praten. Van gooi hoor. Uh, mijn verhaal. Uh... We hebben dit, dit programma aangekondigd van tevoren dat we het hierover gingen hebben. En we hebben meteen een mail gekregen uh, uh, van Marta. en Marta hebben nu aan de telefoon. Goedenavond.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 Met één verschil bij mij draait het 180 graden, dus een halve slag. Hoe, hoe gaat dat? Dan sta jij met je, met je rug wereldinwaarts. Nee, ik, ik ben gewoon onderweg bijvoorbeeld. Dan het, laat ik zeggen, meestal is mijn wereldbeeld normaal. Dit zijn dus de uitzonderingen. Dus ik ben onderweg en sommige stukken weet ik van tevoren, vandaag gebeurt het altijd. Als ik bijvoorbeeld naar huis loop vanuit mijn werk, dat is een kilometer of drie en op een bepaald punt dan. Nou, dan gaat het gewoon draaien en dan is het net weer of ik terugloop. Dus hè, ik loop de ene richting op, opeens is het gedraaid, 180 graden... en ik loop weer terug voor mijn gevoel. Maar goed, ik weet natuurlijk dat dat niet zo is. Maar eh, ja, dat, dat is eigenlijk altijd op een vast stuk. En als ik thuis ben, vind ik dat ook heel vervelend, want dan is het nog steeds zo. Maar dan, net zoals Richard zei, dan probeer ik me goed te concentreren op een punt... naar een herinnering dat het wel goed is en dan draait het gewoon weer terug binnen het huis. Richard, is, is dit voor het eerst dat je iemand hoort die, die hetzelfde heeft? Ja, voor het eerst. Ja. Wat, wat, ja. Vind je, wat vind je daarvan? Ik krijg er koud van. Het was hartstikke mooi. Ja? Ja. ja. Maar waarom, waarom is het zo belangrijk dat iemand anders dat ook heeft? Ja, precies om wat je zegt. Ik bedoel, uh, uh, niemand snapt het. En, en nu snapt iemand het. En, en nou ja, ik verbaas hem dan terug omdat zij zegt van het is 180 graden. Dus ja, daar, daar gaan mijn wenkbrauwen ook nog even van omhoog. Van jeetje. We hebben nog een mailtje gekregen van Huub Albrechts uit, uit Hulst. Die, die was heel opgewonden. Die zegt, ik heb al om heel mijn leven dit verschijnsel... op bepaalde plaatsen in de mij bekende omgeving... blijkt alles steeds 90 graden te draaien. Ja. Cyril Pennaerts, hoe werkt het eigenlijk normaal... Uh, zonder meteen over normaal en abnormaal te beginnen. Maar, maar hoe navigeert ons hoofd? Hoe bepalen wij eigenlijk waar wij zelf staan in de hersenen? Ja, dat is een, een goeie. Uh, nou ja, wat erover bekend is, is dat uh, je kunt navigeren... eigenlijk op basis van bakens in de omgeving die je ziet. Zoals uh, een kerktoren en een verte. Uh, je moet naar de supermarkt en die supermarkt ligt vlakbij de kerktoren. Dus daar heb je eigenlijk een hele duidelijke richting. Um, of je komt het centraal station in Amsterdam uit en je wilt naar uh, Dam. Uh, nou, je ziet het Victoria Hotel rechts en de Nicolaaskerk links. Dan denk je, nou, daar moet ik tussendoor. Um, maar er is nog een andere manier van um, uh, je navigatie bijhouden. Uh, en dat is eigenlijk wat uh, Richard ook al zei. Is dat je stappen maakt. Hè? Je stapt uit de auto. Um, je gaat dus 30 passen richting oost en dan... Die naar uh, noord en dan maak je nog eens een draai. Uh, dat leidt tot een soort proces in de hersenen wat uh, padintegratie heet. Waarbij die hersenen eigenlijk uh, al die stapjes bij elkaar optellen. Inclusief de richtingen. Uh, en zo stop je dat eigenlijk in je geheugen. Uh, dus op dat moment uh, zou je kunnen zeggen... wordt er een geheugenspoor gevormd in je hersenen. Uh, wat je ook weer kunt aanspreken als je uit het gebouw terugkomt. Dus hier uit de studio straks dan um, kan je zeggen, nou, ik, ik was ongeveer zo gelopen. Zo ver en in die richting. En nu kan je als het ware die pijl dan omkeren. Hoe weten we dit eigenlijk? Want, want het lijkt me vrij moeilijk om iemand door allemaal gebouwen te laten lopen... met, met een hersenscanner op. Ja, nou, het is ook wel uh, bij dieren bekend. Er zijn ontzettend veel dieren die uh, dat kunnen, uh, dat pad integreren. Het is ook, uh, kwam ik achter een, een term uit de meer ouderwetse scheepvaart eigenlijk... In het Engels heet dat dead reckoning en in het Nederlands heet het gegist bestek. Uh, het is eigenlijk het achterhalen van de route die je gekomen bent... door um, ja, je snelheid te meten, de richting waar je opging en hoe lang dat duurde. Um, maar bijvoorbeeld ja, bij dieren is bij um, een, een bepaald type muis, de durbal, uh, wel bekend dat. Um, die durbal was een moederdier... Uh, haar jongen werden eventjes weggehaald van de thuisbasis... en op een platformje gezet. Uh, het dier uh, hoorde die jongen piepen, dus ging erop af. Uh, normaal kan het, dat moederdier dan heel makkelijk die weg terugvinden. Dus ook na een kronkelige route... kan ze vrij rechtstreeks terug naar die thuisbasis met die jongen. Uh, maar als je dan uh, stiekem dat platform laat draaien... terwijl die, dat diertje daarop zit... Uh, dus zo, dat, dat het zo langzaam draait dat het dier het zelf niet merkt dan gaat hij precies de verkeerde kant op. Uh, volgens die draaiing die het niet gemerkt heeft. Uh, dus je neemt als het ware de route die uh, voorspeld was... Uh, als je corrigeert voor die draaiing die erop trad. Uh, dus zo blijkt dat die dieren zo'n systeem hebben wat vrij precies werkt. En, uh, nou ja, bij mensen werkt dat dus ook. We uh, weten al iets van de hersenstructuren die daarmee te maken hebben. Uh, de hippocampus is een uh, bekend, uh, bekende structuur die ook met geheugen te maken heeft... In het Nederlands het zeepaardje ligt dat diep verborgen. En we weten wat over de slaapkwapgebieden eigenlijk... die ook weer verbonden zijn met die hippocampus. Maar om de slaapgebieden, uh, wat heeft slaap ermee te maken? Ben je in je slaap ook nog aan het navigeren of werkt dat anders? Uh, daar lijkt het wel op, maar in dit geval uh, is slaapkwap... Uh, meer je, je slaap uh, aan de zijkant van je hoofd. Uh, dus uh, ja, je kunt bijvoorbeeld uh, pijn hebben aan je slaap... Of, dus dat is ongeveer een plek die uh, achter aan oh, de zijkant van op, op, op je ogen ja. Maar je, je hoort namelijk ook wel eens dat je in, je in je slaap nog steeds aan het navigeren bent. Dat je, dat je, dat je die gebieden die jou de, de weg wijzen, dat die worden aangemaakt uh, tijdens het slapen. Ja, ja, ja, daar hebben we zelf ook onderzoek naar gedaan. Je ziet, uh, zoals bij die hippocampus dan, uh, daar zitten celletjes in die uh, actief worden. Dus elektrische uh, pulsjes af gaan geven. Uh, als jij op een bepaalde plaats bent... Uh, dus je loopt dus een ruimte of je maakt die bocht langs de straat. En dan zitten, in die hebben die speciaal actief zijn in die bocht. Of, of verderop ook. Uh, en wat bij slaap uh, is gevonden inderdaad, is dat uh, die hele reeks van die plaatcellen... Uh, weer op dezelfde volgorde actief worden. Dus je, je doet de hele route van de dag naar de koffieautomaat en weer terug. En dan even naar de wc en dan uh, even praten met je collega. Dat doe je in je slaap allemaal nog een keer overnieuw. Uh, ja, zo precies weten we dat niet. Maar in ieder geval wel, wel reeksen die je hebt afgelegd. Ja. En daar uh, bijvoorbeeld uh, zie je ook dat de, de plekken die je fijn vond... die beloning opleverden, ook weer actief worden. Dus dat je voor de uh, volgende keer weet van daar is... Nou ja, koffie. Of, of, of, uh, ja, precies, ja, of denk... daar is het leuk. Ja. ben je zo gelopen uit de studio naar de koffieautomaat. Dat, en... is, dat is vrij ingenieus. Hoe zit het met uh, jezelf? Want, want dat, is, dat is volgens mij ook een moeilijk concept. Waar ben ik zelf en wie ben ik zelf? Um, u had het eerder over de out-of-body experience. Dat je dus iemand kan wijsmaken dat zijn lichaam heel ergens anders ophoudt dan hij denkt. Dat mm -hmm. je iemand kunnen slaan en dan doen geloven dat hij zelf geslagen wordt? Dat soort dingen? Nou, het is meer dat uh, wat mensen zelf zelden uh, beschrijven... is dat, uh, dat ze bijvoorbeeld op bed liggen. Uh, maar op een gegeven moment uh, beschrijven ze dat als een buiten je lichaam treden... Dus een extra corporeale ervaring. Alsof je vanaf het plafond op jezelf neerkijkt. Wat je vaak bij bijna doodervaring hoort. Dat iemand zichzelf op, die, op dat bed zag liggen. Ja, dat wordt een, um, spiritueel uitgelegd alsof je geest, als het ware, je lichaam verlaat. Maar wat er echt aan de hand is, is dat er een hersengebied een beetje op een rare manier actief is. En uh, dat geeft een ontkoppeling van... Waar je zelf fysiek bent en je perspectief wat je aanneemt. En dat zou hier, in het geval van Richard en Marta, misschien ook een rol kunnen spelen. Want het heeft ook heel erg te maken met de plek waar je zelf bent. Ja, dat, nou ja, goed. Wat, wat ik dan inderdaad hoor, is dat als het dan in de slaap zo is. het, het kan in mijn slaap kan het ook gebeuren. Als je, als, je dan, als je dat dan weer aan het herhalen bent, als ik dat goed begrepen heb, dan. Ja, nou in ieder geval geeft die slaap aan dat er autonome, spontane processen optreden... in die gebieden die met navigatie te maken hebben. Ja. Um, waarbij, ja, ik weet natuurlijk ook niet precies wat er nou aan de hand is... maar je, je kan je wel goed voorstellen dat er dat soort autonome processen uh, ook overdag... soms uh, als het ware binnendringen en je normale inputs uh, of zintuigelijke waarneming uh, of ja. overschrijven Of ja. op een manier de baas zijn. Nou is navigatie eh, commercieel gezien ook heel erg interessant. Z zou er iets te leren zijn van de manier waarop mensen en dieren dat kunnen? Dat, dat navigeren om het bijvoorbeeld in, in een robot of in een gps systeem te integreren. Om dat beter te maken. Ja, um, ja de tomtoms en, en andere gps systemen uh, zijn wel heel fraai. Maar ook wel inflexibel eigenlijk. Hè. Je komt toch vaak tegen dat er een... Uh wegomlegging is. en Dat staat natuurlijk niet in de tomtom, dus dan loop je eigenlijk vast. Dat blijkt het systeem inflexibel te zijn. Um, als je navigeert met je hersenen, met die, met die padintegratie en zo... dan bouw je als het ware een, een soort interne kaart op. Uh, een cognitieve kaart wordt dat ook al genoemd. Dus het is eigenlijk meer een abstracte representatie. En kun je op een gegeven moment uh, zoveel kennis integreren uit je omgeving... dat... Uh, <tus> dat je inderdaad kunt zeggen, uh, ik, ben, ik heb dit nog nooit gezien waar ik nu ben. Het is een wegomlegging of een totaal nieuw iets wat er op de weg staat. Maar ondanks het feit dat je dan niet geleerd hebt hoe je met dat object om moet gaan... weet je toch nog wel de weg op, op grond van alle andere routes in de buurt die je hebt gehad. En dat zou je in Tom kunnen gebruiken, wat er bij robots wel gebeurt... En dat zijn robots die uh, worden bijvoorbeeld ontwikkeld om landmijnen te vinden... of bernbommen te, op te sporen. Uh, dat is dat die ook niet puur gestuurd worden vanuit gps. Uh, maar ook hun eigen ja, mechanismes hebben om uh, te weten waar ze zijn. Of althans te weten... Te, Een intelligentere vorm van navigatie. Deze uh, nou ja, drie gevallen alweer. Als er nog meer mensen zijn die dit hebben, dan kunnen ze dat uh, mailen... Ja naar labyrinthradio.vpro.nl... labyrinthradio.vpro.nl... als u denkt van, nou, dat ben ik. Cyril, is, is dit voor, voor u interessant eigenlijk? Zou dit, dit een leuk onderzoek kunnen zijn? Of, of, of zegt u van, nou, ik ben al druk genoeg en de scanner is bezet? Nou, nee, absoluut. Ja, het, het is uh, um, meestal zo dat, dat we bij de neurobiologie... Uh, ook echt in de hersenen kijken... Dat het zou bij u wat ver gaan, bij jou. Omdat. Uh, het is niet echt een hele sterke klinische noodzaak, lijkt het. Hè? Je ervaart nee. het niet als ziekte of zo. Dus dat is prima. Maar. Uh, je kunt ook uh, niet invasief, dat wil zeggen zonder de schedel open te maken, wel onderzoek doen. Uh, bijvoorbeeld in hersenscanners. Dat lijkt me kijken. een opluchting. Ja, dat zei je ja, de... ook net zeg. Ja, ja. Op, <laughs> op goed nieuws. Bij zo'n uh, patiënt eerder, die ik noemde, die had bijvoorbeeld wel epilepsie... en had dan die out-of-body experience. Daar is wel gevonden dat een bepaald gebied um, abnormaal actief is. En dat zit eigenlijk op die overgang van de slaapkwap naar je temporaal kwap. Uh, het is in ieder geval een gebied dat als je dat ook weer kunstmatig gaat prikkelen... Uh, dan kan je die out-of-body experience opwekken. Nee, maar zou je er vanaf willen? Stel dat er nu een pil komt of een, of een nee, methode om nee. het... Nee, niet meer, toch? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat hoort bij me. Nee. En Marta? Nou, ik zou er wel vanaf willen. Zonder pillen of wat, dat zou ik er niet voor over hebben. Maar als het me niet meer zou gebeuren, dat zou ik wel prettig vinden. Want het is ja, toch, toch, wel. toch wel lastig al met al. Nou, ik vind, als ik het, als ik het heb, dan, dan voel ik een soort vervreemding van mijn omgeving. En dat vind ik niet prettig, nee. En met, uh, nou ja, met, met, met rijden en met, uh, ja, ik vind het dan niet fijn als het gebeurt, laat ik het zo zeggen. Dus ja, als het ooit op zou houden, zou ik het niet erg vinden. Maar ik zou er niets voor over hebben, en geen medicatie of zo, dat zou ik niet aan willen beginnen. Nou, misschien, misschien moeten jullie uh, eens met elkaar afspreken of zo, om, om uh, ja. ervaringen uit te ja. wisselen, maar ja. dat... Uh, ik ken, ik ken 180 graden draaien niet. Dus dat zou, dat zou misschien ook ja, nog De 190 en de 180. Ja, ja, ja. En dan gaan we elkaar daarover verbazen. Ik bedoel, even, ja. even zozeer, ik me kan verbazen over dat er mensen zijn die het niet hebben. Ja. ja. Verbazen nou ja, me ja. ja ik ook over dat. Ik vind dat... het gewoon heel fijn om te horen hoe dat, hè, dat er iemand is die het, die het ook heeft. Die snapt wat het, wat het is. Ja. Nou, en dan hebben we ook nog Huub Alberts en misschien nog meer mensen... een keer uit eten gaan en een uh, goede tafelschikking... Uh, ja, ja ik het. Maar... Ja. Als er nou een, uh, een auto op je afkomt, bijvoorbeeld, je loopt over de straat, um, zie je dan bij een 180 graden gedraaid beeld die auto nog steeds op je afkomen of rijdt die dan juist weg? Nee, die, die komt gewoon op mij af. Ik draai mee. Ah, je draait mee, ja. ja, het, ja. Is, het is hetzelfde als bij Je staat op de kaart, je draait mee met de kaart. Oké, okay, dus als je per ongeluk oversteekt en die auto komt eraan, kun je, je ook bedreigd voelen. Dus je, ja, ik, ik steek het zo gelijk over. Want die auto zie ik van welk kant die ook komt. Hoe mijn kaart er ook uitziet. Uh, Oké, okay, ja. ja. Het maakt het ook wel weer heel anders dan die out-of-body experience... waar je, je jezelf op een andere plaats ziet. Maar dat gebeurt ja, in ieder geval ja, dat, niet. Dat herken ik niet, nee. <laughs> ik heb, een, ik heb er ooit een testje gedaan. Als ik ga wel naar mijn broer. Die woont 40 kilometer bij mij vandaan. Die kent mijn huis. Die kent mijn straat. En toen hebben we allebei een vel papier gepakt. En toen zei ik van teken naar mijn straat is... Hè, zonder de, dat ik dat zie. En we hebben allebei onze straat getekend. En mijn straat was dus een kwartslag gedraaid. Ten opzichte van die van hem. Ik heb dat vaker gedaan met mijn zoon. Uh, en elke keer teken ik de, de herinnering. Dus je moet dat doen niet op de plek waar je bent. Hè, want dan heb je allebei dezelfde tekening. Maar dan moet je echt een heel eind uh, van je huis vandaan doen. En dan, zie je, dan, dan maak je eigenlijk het verschil zichtbaar. Van hé, hey, jouw straat staat anders dan de mijne. Het is, uh, het is een fascinerend onderwerp. Richard van Delft, hartelijk dank uh, dat je het verhaal wilde doen hier in de studio. En ook uh, dank Cyril Penhaerts, hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. En ook hartelijk dank uh, Marta voor het uh, schrijven en reageren. Zometeen in Labyrinth Radio een reis door het lichaam. En dan hoort u ook dat cellen ook een soort navigatie hebben. Maar eerst muziek.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 Get crossed off everybody's list To celebrate this night we found each other mm, Let's get lost Jet Baker, let's get lost. Van de mens gaan we naar de lichaamcel. Want ook een cel blijkt verrassend genoeg gevoel voor richting te hebben. Celbioloog Johan de Roy van het Hubrecht Instituut in Utrecht neemt ons mee op een reis door het lichaam. Te beginnen bij het embryo. Nou, een embryo begint natuurlijk als één cel eh, die deelt. Dan zijn het er twee, dan worden het er vier, dan worden het er acht, dan worden het er zestien, dan worden het er 32 enzovoort, tot het er honderden zijn. Dat is dan allemaal nog gewoon één bol van cellen zonder enige structuur. En dan op een gegeven moment dan gaan de cellen van de buitenkant naar binnen uh, toe bewegen. want het is een bol met cellen met een, met een holle ruimte erin. Op dat moment is het belangrijk dat alle cellen in, dat hele, in die hele bol... dus al die honderden cellen of duizenden inmiddels, het gaat maar door, dat delen ook... dat al die cellen op de juiste plek terechtkomen... zodat in aanleg in zo'n embryo alle organen en alle uitsteekselen... die een lichaam op een gegeven moment heeft, op hun plek komen te zitten. Het zijn hele massale celbewegingen op dat moment nog. Het enige wat zo'n bol eigenlijk doet is dat die, uh, samen, dat die cellen samenkomen op een soort midline. En die, die lijn die verlengt zich dan, dat heet convergence extension. En, en zo krijg je een langwerpig uh, lichaam. Het zijn een paar cellen die wel op een hele specifieke plek moeten terechtkomen. Dus die gaan in dat complexe systeem al hun eigen bewegingen doen. De zebravis heeft bijvoorbeeld een heel mooi uh, groepje cellen, dat heet de primordial germ cells. Um, dat zijn de cellen die voor de voortplanting gaan zorgen later. En die, die zitten eerst verspreid over het, over het embryo... en die bewegen dan allemaal naar één bepaalde plek. Ik kan niet precies zeggen waar het is, maar dat is echt dat is, dat is heel grappig om te zien. Die, die verzamelen zich samen op een plek. Het lijkt alsof het in zijn nek zit, maar dat zal het niet zijn. Dus hoe vinden ze nou eigenlijk hun weg dan... naar die speciale plek waar ze terecht moeten komen? Nou, dat, dat is eigenlijk iets wat altijd hetzelfde is met cellen die in het lichaam bewegen. Ze hebben... Receptoren op hun oppervlakte, dat zijn eiwitten die uh, kunnen binden aan eiwitten buiten de cel. En, en eigenlijk is de aanwezigheid van die eiwitten buiten de cel een soort aanwijzing voor die cellen uh, die kant op. Zeg maar. Die eiwitten zijn aantrekkingskrachten en afstotingskrachten. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk wat het is. Dus er zijn eiwitten die trekken aan, daar wil een cel heen. En er zijn eiwitten die stoten af, daar wil een cel niet bij in de buurt zijn. En het is echt die combinatie van dingen die op een gegeven moment maakt dat een cel ongeveer op de goede plek terechtkomt. Wat, wat er in zo'n geval gebeurt, is dat een eiwit... wat dat zit op de membraan van die cel... die voelt iets aan de buitenkant van de cel. En eh, op de een of andere manier, er zijn verschillende manieren voor... maar geeft dat eiwit binnen de cel een signaal door. Dus, dus daar zit een ander eiwit binnen in de cel. Daar wordt bijvoorbeeld een fosfaatgroep opgezet. Waardoor dat eiwit op zijn beurt opeens kan een ander eiwit kan binden... waar het eerst niet aan kon binden. En zo gaat dat door totdat het op een gegeven moment de celkern bereikt waarin eh, DNA zit en waarin genen worden overgeschreven... en waar op een gegeven moment dan dus een, een reactie wordt bewerkstelligd. En de reactie kan zijn doorlopen, doorlopen... maar de reactie kan ook zijn, nou klaar, prima, eh, blijven zitten... en een, en een echte germcel worden, zeg maar. De meeste cellen hebben hun globale plek gekregen in ontwikkeling beestje... en dan moeten op, op die globale plekken moeten de juiste organen... en de juiste ledematen gevormd gaan worden. En dat gebeurt dan weer door een stamcel. Die stamcellen delen en die, die dochtercel die daarvan afkomt... die gaat dan een bepaalde richting op. Hoe de dochtercellen van die stamcel dan vervolgens... op de juiste plek in het orgaan terechtkomen, is natuurlijk weer een volgende stap... in het zoeken van die cellen naar de juiste plek in het lichaam. Het principe blijft wel weer hetzelfde. Ook die dochtercel heeft weer een bepaald aantal eiwitten op zijn oppervlakte. En op basis daarvan, van die interacties... weet die dochtercel op een gegeven moment... Nou, hier zit ik redelijk goed... En je zou dus denken dat als zo'n orgaan dan eenmaal gevormd is... dat zo'n cel daar gewoon rustig zit. Uh, maar dat is helemaal niet waar. De, de, er is een voortdurend duwen en trekken en reizen van cellen door dat lichaam... wat allemaal op de juiste manier geregeld moet zijn. Behalve dat die cellen eiwitten kunnen voelen... en, en daarvan signalen doorgeven, voelen die cellen ook letterlijk krachten. Wat zo'n cel voelt is dat hij dat buren heeft... en dat hij dat misschien een buurman heeft die een beetje aan hem trekt... terwijl aan de andere kant veel harder wordt getrokken. Ik denk dat de meeste krachten die een cel ondervindt zullen trekkrachten zijn. Want een cel zelf kan samentrekken. En eigenlijk heeft een cel kleine spiertjes waardoor die kan samentrekken. En als een cel dus aan de cel naast hem zit en hij trekt samen, dan trekt hij aan die cel. Een cel staat constant onder spanning. Dus een cel ondervindt constant een, een um, krachtenveld. En, en dat krachtenveld is ook informatie voor die cel. En op dat moment dat er, dat er kort bijvoorbeeld aan een cel getrokken wordt, dat kunnen we in het laboratorium doen... Dan uh, wordt er een aantal biochemische reacties in gang gezet, waardoor een cel iets doet. Of hij trekt terug, dat is een reactie. Of hij versterkt zijn binding aan zijn buurman, dat is een reactie. Of hij zet een aantal genen aan om juist te gaan delen. Dat zijn, dat zijn allemaal gemeten reacties in het laboratorium. Ja, dus, dus eigenlijk, terwijl, terwijl wij hier zo zitten te praten, is mijn lichaam niet stil eh, daarbinnen. Dat is eigenlijk een voortdurende beweging van cellen. En, en voortdurend trekken en duwen van cellen, voortdurend bewegen van cellen, voortdurend zoeken van cellen naar waar, waar ze terecht horen te komen. En, en je hoopt natuurlijk dat het allemaal gewoon goed gaat op dit moment, maar er zouden zomaar wat dingetjes fout kunnen gaan. Celbioloog Johan de Rooy vertelde over de navigatie van cellen... in een montage van Frederik Melman. Aan het begin van deze uitzending dacht Richard nog dat hij de enige was... die een afwijkende navigatie in het hoofd had in een draaiend wereldbeeld. Maar inmiddels krijgen wij tientallen mailtjes binnen van mensen... die precies datzelfde ervaren... als we nou maar geen modeziekte op ons geweten hebben. We gaan het hebben over vogels. Stoppen, duif in een kooi, blinddoek hem, rij ermee naar Frankrijk... en het beest vindt moeiteloos zijn weg weer terug naar huis... Hoe doen duiven dat en andere vogels? Even dachten onderzoekers het raadsel te begrijpen... maar sinds een nieuwe publicatie in het vakblad Nature... is de wetenschapper helemaal terug bij af. In de studio aangeschoven Henk van der Jeugd... hoofdonderzoek van het vogeltrekstation Wageningen. Welkom. Hallo. Wie is eigenlijk onder de vogels de kampioen navigeren? Wie kan dat nou het best? Nou, navigeren kunnen ze allemaal heel erg goed. Maar uh, als je kijkt naar de afstanden die ze afleggen... dan is uh, op dit moment toch wel de kampioen de tapuit. Dat is een vrij kleine, kleine zangvogel die uh, uh, van Alaska naar Oost-Afrika vliegt. Dat is een afstand enkele reizen van ongeveer 15.000 kilometer. En weet hij dan al in Alaska uh, welke kant hij ongeveer op moet voor Oost-Afrika? Ja, dat, uh, dat weet hij. En, en vogels, uh, bijvoorbeeld die duiven waar je het net over had... die weten dat omdat ze een uh, ingebouwd kompas hebben... In feite hebben ze er zelfs twee. Ze hebben een kompas uh, dat net zo werkt als ons kompas waarmee ze uh, onderscheid tussen noord en zuid kunnen maken. En daarnaast uh, beschikken ze ook over de mogelijkheid om, om de sterkte van het aardmagnetisch veld te voelen. En hoe sterk dat magnetisch veld is, dat verschilt op verschillende plaatsen op aarde. En daarmee kunnen ze dus globaal erachter komen waar op aarde ze zich bevinden. Als je, als je naar de mens zou omrekenen, een gemiddelde mens is 1,70 meter of, of iets, ja. hoe, hoe ver zou een mens met de, de navigatiekracht van, van de tapuit kunnen navigeren? Over hoeveel lengte? Nou, een tapuit is een vrij klein, klein vogeltje. Als je het uitdrukt in lichaamslengtes, dan heb je het, ik heb het net even uitgerekend, ongeveer over 100 miljoen keer zijn eigen lichaamslengte. Als je dat terugvertaalt naar een, naar een mens, dan kom je een flink stuk voorbij de maan. Dat dus, dat zou je dan, dus het is eigenlijk onvoorstelbaar dat, ja, dat die vogels dat ja. kunnen. Ja, ja. We dachten het te weten. Althans, de wetenschap dacht even te weten hoe de vogel dat deed. Ja, nou, in, in feite, het staat nog steeds vast dat ze dat magnetisch veld kunnen voelen. Uh, alleen wat we niet begrepen is hoe ze dat doen. Welk, welk orgaan daarbij een rol speelt en hoe die informatie vervolgens bij de hersenen terechtkomt. En ongeveer tien jaar geleden is daar uh, onderzoek naar gedaan. Uh, hebben Duitse onderzoekers ontdekt, of dachten ze te ontdekken... Uh, dat er organen uh, rondom de snavel van een vogel uh, zich bevinden met kleine... Uh, ijzerverbindingen daarin die heel erg gevoelig zijn voor magnetisme. Die ijzerverbindingen heten magnetiet. En uh, daarmee kunnen ze de sterkte van het magnetisch veld voelen. En die informatie wordt vervolgens vertaald naar de hersenen. Nieuw onderzoek uit Oostenrijk heeft nu heel overtuigend laten zien... dat dat niet klopt. Die cellen hebben eigenlijk een hele andere functie. Het zijn eigenlijk vrij algemene soort witte bloedlichaampjes die uh, ijzerverbindingen hebben. hebben en, uh, en die hebben helemaal niks met navigatie te maken. Want hoe onderzoeken ze dat soort dingen? Nou, ze hebben dat gedaan door uh, uh, ja, die duiven letterlijk uh, in plakjes... hele dunne microscopische plakjes uh, te snijden. Die plakjes uh, zijn zo dun dat ze doorzichtig worden. Die kun je vervolgens onder een microscoop leggen. En je kunt die celstructuren dan bekijken, beschrijven, kleuren... en op die manier achterkomen waar ze toe dienen. En dat hebben ze met honderden duiven gedaan. Je, je hoorde ook wel van het onderzoek, maar misschien is dat primitief onderzoek... dat ze dan eerst de, de snavel dichtplakken en daarna het oor dichtplakken... en dat ze zo... Die, die duiven als het ware gehandicapt uh, op weg sturen... om te kijken welke toch nog aankomt. Nou ja, dat, dat, is inderdaad, uh, dat soort experimenten is inderdaad uh, gedaan. Er zijn allerlei experimenten die je kunt bedenken... om erachter te komen hoe, uh, welke uh, dingen vogels gebruiken om te navigeren. En uh, een van de dingen die ze bijvoorbeeld gedaan hebben is uh, uh, vogels uh, op een kunstmatig magnetisch veld uh, zetten, wat manipuleerbaar is. En daardoor is men erachter gekomen dat ze dus uh, dat magne magnetisch veld kunnen voelen. En je kunt dan bijvoorbeeld het magnetisch veld van een bepaalde plaats op de aarde nabootsen en die vogel laten denken dat hij zich op dat moment op die plek bevindt. Er zijn ook mensen die hun werk hebben gemaakt van het navigatievermogen van de vogel. Wie er al 60 jaar prijzen mee verdient, is Bart Bert Braspenning. Hij wordt ook wel de king of sprint genoemd en hij is een grootheid in de duivensport. Frederik Melman zocht hem op in zijn riante tuin in het Noord-Hollandse Weide Wormer. En daar was het even wachten tot de wedstrijd duiven na een lange vlucht weer thuis zouden komen. Kom maar, Kom, kom, maar. kom, maar, kom. Het is net een wielerwedstrijd vandaag. Het hele peloton is weggeschoten vanmorgen. Om. Uh, hoe laat was het, Kwart, uh, half acht. in Nijvel, 213 kilometer van de lossingsplaats naar dit hok. En uh, ja, ik heb begrepen dat ze met oost- tot noordoostenwind uh, gelost zijn. Dus ik denk dat de snelheid zo'n beetje 1200 meter per minuut zal zijn. Dus ongeveer 72 kilometer per uur. En als dat zo is, is dat een. Uh, Mooie snelheid. En de spanning is natuurlijk... Eh, die eerste duivel, als die er is, dan, dan valt de spanning van je af. Nou, ik heb er 27 mee, dus we zien de gerust van een paar thuiskomen. Bent u gespannen? Nou, nee, niet meer. Vroeger... Eh, nou, dan moest ik wel twee keer naar het toilet voordat de duiven kwamen. En ik was zo nerveus, dan moest ik nog wel eens overgeven... terwijl ik op die duiven zat. Dat heb ik niet meer. Maar... Eh, ik heb nu uh, 65 jaar duiven en ik ben geen één dag zonder geweest. Maar de vluchtdag is toch altijd spannend, want ik doe mij voor de eerste prijs. Ik wil geen figurantenrolletje beklemen. MUZIEK Je bent de hele week met die duiven bezig en je moet die duiven moet je ook niet vergelijken met de damrakkers die in Amsterdam lopen en die door alle toeristen gevoerd worden. Dit zijn, zijn allemaal topsportertjes, die krijgen echt allemaal een eigen behandeling. En, en zo proberen we de duiven voor te bereiden dat ze snel naar huis komen. En wat gebruikt u voor een truc om uw duiven snel thuis te krijgen? Een stipte verzorging, dat is het belangrijkste. Ik doe bijna alles op, nou niet op de minuut, maar op vijf minuten nauwkeurig. Dus op tijd trainen, op tijd eten, tijd rusten. En daar komt een duif door in conditie. Als ik voor mezelf zo zou verzorgen, als ik me duiven doe, dan had ik niet zo'n dikke buik hoor. Dan zag ik er veel beter uit. En hoe... Uh, motiveer je zo'n duif nou om zo snel mogelijk thuis te komen? Ja, ja dat is uh, zijn territorium. Hè. Elke duif heeft zijn eigen plekje in het ocht vaste plek. Die verdedigt hij ook met hand en tand. Want uh, ze laten wel eens een duif zien als vredessymbool. Maar ik denk niet dat er een beest is wat harder knokt als een duif. Dus, nou, Dan heeft hij nog een keer uh, zijn vrouwtje... waar hij de hele week van gescheiden zit, zielige. Andere uh, vliegen op, uh, op het nest, zo wij dat noemen... Die hebben dan eitjes, of ze hebben kleine jonkies, of grotere jongen. En dat is weer de motivatie om snel naar hun nest terug te keren. <laughs> en uh, geen borden langs de weg, hè? Dat is, en geen tomtom. -tom. Ja, ze hebben wel een tomtom, -tom, maar die weten we nog steeds niet te zitten. Ja, ik kijk naar boven. Ja, ik kijk naar boven, want als ik wat zie bewegen, dan denk ik ook al eens een duif zijn. <laughs> He? ja, ik door, ik door. Het was er één, maar... Die van u? Nee, nee, nee, want dan komt hij wel op het hok. Maar goed, we gaan, weer, we gaan weer zitten, zolang het duurt. Als ik de stoel omgooi, dan weet je dat er een duif komt. Ik ben in 37 geboren, dus toen de oorlog voorbij was, was ik 8, bijna 9. En ja, dat was een feest, als je een, twee duifjes had. En bij mij in de straat woonden denk ik wat 30 jongens die allemaal duiven hadden. En toen gingen we zelf wedstrijdjes organiseren. Nou ja, en... Het, ik ben altijd met duiven bezig dat is on... ja, Ik vind dat gewoon een heel leuk beest. En de wedstrijden die erbij zitten en het verzorgen. En de ander maakt zich druk om zijn hondje of zijn katje of zijn konijntje of kippetjes. Ik doe dat met duiven. En als ik vrijdagavond naar de duivenclub ga en mijn mandjes staan achter in de auto... dan zit ik de hele weg te praten van jongens we pakken ze morgen even. Ze gaan allemaal op hun rug. Hoor. We gaan ons best doen. Dat tegenaan hè. Ga ik heel zakjes door de bocht en ik zeg, nou gaan we weer harder en jullie morgen nog harder. En zo zit ik te plaats. Ik denk wel eens ze mijn kinderen het zien of vroeger dat ik nog werkte met klanten langs de weg. Als ze mij dan bezig ze: wat, wat is dat voor een inbezielde kinder. <laughs> maar ik heb er erg veel plezier in, ook nog na 65 jaar. Komt er een? Kom maar jongens, kom maar. Kom maar gauw binnen. Kom maar. Kijk eens tegelijk. Ja, dus ze zijn bijna allemaal thuis. Hoe is het gegaan? Wat vond je er zelf van? <laughs> ik, uh, nou, wat ik vanmorgen al zei, het is mijn windje niet. En, uh, ik, ik zal echt niet de, de snelste duif hebben vandaag. Maar uh, voor zover ik het nu kan bekijken, zijn ze heel goed gekomen. en uh, Ik ben tevreden. Duif Nikkie, die als eerste thuis kwam, eindigde op de 22e plaats... van de ruim 100 duiven die meededen. Henk van der Jeugd, um, we, hadden het, we hadden het eerder over die, die publicatie. Hè? De wetenschap dacht te weten hoe de vogel dat deed. En nu, nu weten ze het ineens niet. Zijn we daar maar helemaal terug bij af? Of biedt, biedt het ook nog een soort perspectief? Nee, we zijn zeker niet terug bij af. Uh, kijk, het is nog steeds een feit dat, dat vogels dat magnetisch veld kunnen gebruiken. Dat, uh, dat weten we. Bovendien vertelde ik eerder dat vogels over twee verschillende kompassen uh, beschikken. En dat andere kompas, daarvan weten we wel echt uh, hoe het werkt. Dat bevindt zich uh, bij het oog. Het is een, uh, een, een kompas wat uh, uh, ook op licht reageert. Uh, het werkt dus uh, alleen bij bepaalde types uh, licht. En, en wat die vogels doen is dat ze eigenlijk de hoek die de veldlijnen van het magnetisch veld met het aardoppervlak bepalen, die kunnen ze, die kunnen ze meten. Die hoek verschilt uh, op het zuidelijke halfrond en het noordelijke halfrond En daarmee kunnen ze bepalen waar noord en zuid is. Dus maar, dat, is, dat is goed bekend. Maar uiteindelijk gaat dat aardmagnetisch veld omdraaien. Yeah. Dat, is, uh, dat is de bedoeling, althans. En uh, gaan dan alle vogels ook verdwalen? Of maakt dat niet uit? Worden alle vogels dan een beetje zoals Richard eerder in deze uitzending... dat de wereld op zijn kop staat? Nee, ik denk het niet. Uh, kijk, het is natuurlijk niet alleen het magnetisch veld dat ze gebruiken. Ze gebruiken ook een heleboel andere, andere zaken. Zon, sterren. Uh, kenmerken in het landschap, uh, kustlijnen, rivieren... zelfs uh, spoorlijnen en wegen tegenwoordig kunnen ze volgen. En daarnaast uh, leren ze natuurlijk ook van elkaar. Uh, er is bijvoorbeeld een klassiek experiment gedaan in Nederland... met, uh, met spreeuwen in de jaren 50 door professor Perdek, hetzelfde instituut waar ik werk. En uh, die ving spreeuwen tijdens de najaarstrek... en die zetten vervolgens een deel van die spreeuwen op de trein naar Zwitserland... en liet ze daar weer los. En wat bleek, de jonge spreeuwen die die reis nog nooit eerder hadden gemaakt... die vervolgden hun weg in dezelfde richting en kwamen daardoor verkeerd uit... in Spanje in plaats van in Engeland. En de volwassen spreeuwen die beseften kennelijk dat ze verplaatst waren... voelden waar ze waren en corrigeerden en vlogen naar Engeland... waar ze normaal gesproken in de winter naartoe gaan. Dus ze hebben toch een soort herinnering. Ja, precies. Ja. Jullie ringen vogels en hebben een enorm bestand van alle vogeldata van, van heel Europa. Ja. Zijn jullie wel eens verbaasd over, over dingen? Dat, dat, dat een vogel bijvoorbeeld de hele andere kant op vliegt of, of dat de vogel verdwaald is? Uh, ja, zeker. Ja, de, de, de, um, nou, de, de tapuit die ik net noemde is, is wat dat betreft een heel erg aardig uh, voorbeeld. Die tapuiten die zo ontzettend ver vliegen, die, die gaan van Alaska naar, uh, naar Oost-Afrika. Tapuiten die daar niet zo gek ver vandaan uh, broeden, in het noorden van, van Canada, een paar honderd kilometer, die gaan ook naar Oost-Afrika, maar die vliegen de aarde om de andere kant rond. Dus die vliegen over Groenland, dwars over de Atlantische Oceaan, en vervolgens komen die twee vogels elkaar letterlijk weer tegen in, in Oost-Afrika. Waarom doen de vogels? Eigenlijk, waarom steeds zo ver vliegen? Waarom niet gewoon op één plek blijven? Um, nou ja, Dit zijn vogels die, die in het hoge noorden broeden. Dus die moeten daar op een gegeven moment uh, gewoon weg. Omdat het winters uh, veel te koud is. En er is er geen voedsel uh, voor ze. Dus dat is, dat is de hoofdzakelijke de voornaamste reden dat vogels trekken. Ze trekken met de seizoenen mee, met het voedsel mee. Ja, dat had ik eigenlijk zelf ook kunnen bedenken. Het, het, is ook, heel logisch. het was heel ja. logisch. Henk van der Jeugd, hartelijk dank. Hoofdonderzoek van het Vogeltrekstation in Wageningen. Ook dank aan u, de luisteraar, voor de vele reacties die uh, nog steeds binnenstromen. Dank ook aan Richard en Marta, die uh, vertelden over hun coördinatiekwestie. Uh, en Cyril Penhaerts, hoogleraar Neurobiologie in Amsterdam, ook dank. En dit was de laatste labyrinth-uitzending van dit seizoen. Uh, zondag 19 augustus zijn we er weer. U kunt trouwens meedoen aan het groot nationaal onderzoek... Dat gaat over rekenen. Hey. Welk rekentype ben jij? 855, mevrouw. Reken jij uit je hoofd op papier hey. of op stroom? Ga je door tot achter de komma of rond je liever af? Of cijfers je nou bang of gelukkig maken, doe mee aan het groot nationaal rekenonderzoek en ontdek jouw verborgen rekenkracht. En dat kunt u allemaal vinden op wetenschap24.nl/gno. Dank voor het luisteren. Nog een hele fijne avond. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren. Nederland wil snel counteren. Die man moet naar links, ja. En dan gaat Sneijder. Wel gaat erin. Het is ongelooflijk. We staan met 2-0 voor. Wat een aanval. Wat een ongelofelijke aanval. En daar is Wesley Sneijder. Mis niks van het EK. <laughs> Luister elke dag naar de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient...